...20 kilometer. Deze zondag werd daarmee de drukste zondag van het jaar. Druk was het vooral op de A15 bij het knooppunt Gorkom en op de A27 bij het knooppunt Lexmond. Het weer, het is helder en koelt daardoor snel af. Aan de grond kan het licht vriezen. Morgen zonnig en droog bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij beleeft het.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 You'll be with me all my days,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 dat willen we ook weer wat meer gaan doen soms is dat weggezakt, dat je gewoon een voldertje hebt uh, in kerken op, in de bibliotheek, in de ja. sportzaal overal zoveel mogelijk ja. natuurlijk uh, ophangen uh, maar een voldertje zegt misschien nog niet alles, dus dat persoonlijke contact ja. is heel belangrijk van uh, hey joh, uh, Marian ga ik je mee want ja. uh, dat is zo'n leuke groep en uh, je bent ook hartelijk welkom, ja. je bent ook welkom als je nog denkt, ja maar ik heb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 Heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stap en stap. gedragen, Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.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 Prince of Peace, Prince of Peace. Conquering, Messiah, conquering Messiah, Savior of my soul, Savior my God.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 Is die Zeit für Fall Komm jetzt ist die Zeit.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 Aan de verkiezingen deden ruim een miljoen kiezers mee. De FPÖ voerde campagne tegen de immigratie van moslims en voor een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën. De FPÖ is nu weer terug op het kiezersaandeel van eind jaren 90. Alle gevestigde partijen verloren in Wenen. De sociaaldemocraten raakten voor het eerst in 14 jaar hun absolute meerderheid kwijt. De partij blijft wel de grootste in de Oostenrijkse hoofdstad.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 Slachtoffer en daders kenden elkaar, maar wat de achtergrond is van de steekpartij weet de politie nog niet.